Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Op de N247 in Middely ten noorden van Amsterdam... zijn twee doden gevallen bij een frontale botsing tussen twee auto's. Ook zijn er vijf mensen gewond geraakt. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Beide auto's kwamen door de botsing deels in het water terecht. Middely is een dorp dat valt onder de gemeente Edam-Volendam. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. De weg tussen Edam en Oosthuizen werd in beide richtingen afgesloten. De Poolse voormalige EU-president Donald Tusk keert terug in de politiek. Hij is gekozen tot leider van het burgerplatform. Tusk was in het verleden medeoprichter en leider van deze liberaal-conservatieve partij die van 2007 tot 2014 in de regering zat. Tusk zal het bij de volgende verkiezingen gaan opnemen tegen onder meer de huidige regerende partij PIS van Jaroslav Kaczynski. Op het partijcongres in Warschau noemde Tusk die partij het kwaad. De partijleden van het burgerplatform moeten het leiderschap van Tusk nog wel formeel bekrachtigen. In Massachusetts, in de Amerikaanse staat, is op een snelweg een groep zwaar bewapende mannen ontdekt door de politie. Ze waren gekleed in militaire kleding en hadden geweren en pistolen bij zich. De mannen vielen op omdat ze met de alarmlichten aanreden. Ze wilden zich niet overgeven en vluchtten de bossen in. Twee mannen zijn daar opgepakt. Enkele uren later werden er nog eens zeven mannen aangehouden. Het is niet bekend of er nog mensen op de vlucht zijn en tot welke groep de mannen behoren. Denemarken heeft zich op het Europees kampioenschap voetbal geplaatst voor de halve finale. In Baku in Azerbeidzjan. wonnen de Denen vanavond met 2-1 van Tsjechië. Bij rust stond Denemarken al met 2-0 voor. In de halve finale nemen de Denen het op tegen de winnaar van de wedstrijd Engeland tegen Oekraïne. En die wedstrijd is rond deze tijd begonnen. Max Verstappen start morgen op de Grand Prix van Oostenrijk opnieuw van pole position. Hij was bijna een halve seconde sneller dan Lando Norris. Lewis Hamilton, de grote concurrent van Verstappen, start vanaf de vierde plek. Verstappen start voor de derde keer op rij vanaf de eerste plek bij een Grand Prix. De race in Oostenrijk begint morgen om drie uur. Het weer. Vanuit het zuiden trekken enkele regen- of onweersbuien over het land. In de nacht wordt het vanuit het zuidwesten droog. Morgen wisselend bewoord. Vooral in de oostelijke helft van het land trekken buien over. Later ook weer in het zuiden. Het wordt 18 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB.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 Jozang voor zaterdagavond op ZZFN.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 shownieuws. En natuurlijk de Nightwalk 10. Welke plaatsen zijn erg populair. En ja, hè, de festivals die zijn begonnen. Vandaag stond ik alweer op een, op een klein festival. Normaal heel groot. En nu was het iets minder klein. Minder groot, moet ik zeggen. Vandaag stond ik op Reuring in uh, Purmerend. En volgende week hebben we Electronic Picnic. Dus uh, hè, allemaal leuke dingen allemaal. Hè. Corona is, uh, nou ja, niet helemaal voorbij. Want, eh, uh, ga je straks niet vertellen. Want er is alweer een uitbraak in Nederland. Dus, uh, hè, het zit al allemaal niet mee. ...maar ja gelukkig, nou ja, gelukkig niet. Maar hé, de jongeren, en die moeten nu ook binnenkort snel ingespoten worden... ...want dan zijn we er vanaf. Hoor de muziek van Tony Montana met Let You Go. En nu op de radio Cats and Dogs met No Regrets. Je hoort het hier op CFM Zandvoort in de Nightwalk. Een hele goede avond.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 Myself dreaming. Stevie Cell met love for real en de 4 Star fusing Kevin Hooligan Het The Feeling. ze antwoord tot dusver minstens 60 mensen die besmet zijn met het coronavirus. Het is vastgesteld dat ze in het uitgaansgelegenheid Aspen Valley in Enschede zijn geweest. Zo meldt de GGD Twente. Het aantal besmettingen zal zeer waarschijnlijk nog verder oplopen. Ja, jongeren kunnen er niks aan doen natuurlijk, maar ze gaan op vakantie. En uh, ja, Mallorca heeft ook alweer uh, een uitbraak van corona. Dus uh, ja, ik hoorde voor deze week gaan ze al beginnen. Volgende week. Deze week of volgende week dat de eerste kinderen. Uh, die hebben al een oproep gehad, weet ik. Vanaf 12 jaar krijgen ze het Pfizer-virus. En ik denk dat de jongeren ook sneller aan de beurt moeten zijn. Want uh, hè? Ja die gaan uh, nou Lekker stappen. Die gaan op vakantie en die nemen het mee vanuit een ander land aan Nederland. En ja, hè, uh, het is niet zo fantastisch. En uh, nog 50 dagen te gaan. Maar de Biddinghuizen zijn de eerste tekenen van lolend zichtbaar. De festivalorganisatie staat de popel op het evenemententerrein gereed te maken. Voor de bezoekers die eind augustus naar Biddinghuizen afreizen. Dat is toch wel heel erg positief hè. En uh, festivalorganisatoren maken zich op voor verschillende festivals in het land. Nu eendaagse buiten evenementen en uh, ja, die zijn allemaal toegestaan sinds vorige weken. En uh, bij aanvang worden gevraagd voor een uh, coronatoegangsbewijs. Dit kan een negatieve testuitslag zijn. Die niet ouder is dan uh, 40 uur... Een vaccinatiebewijs of een bewijs dat je hersteld bent van het coronavirus. dat maximaal zes maanden oud is. Dus uh, ja, gezondheidscheck moet je ook uh, invullen voordat je naar binnen gaat. Het is allemaal een beetje lastig, maar, maar uh, vanwege het coronatoegangsbewijs. is het houden van anderhalve meter afstand niet verplicht. En die mondkapjes mag je dan ook gewoon thuis laten. tenzij je natuurlijk met het openbaar vervoer gaat. Dus uh, ja, het is allemaal een beetje lastig. Hè? En uh, ja, een leuke evenement. Het Verknipfestival is uh, vandaag en morgen natuurlijk. Uh, in Recreatieplas Strijkviertel in de Meren. Electronic Pick. Daar zijn we volgende week, in het leegwaterpark in Pumrendt. En uh, straks hebben we Welcome to the Village. 16, 17, 18 uh, juli in Leeuwarden. Dus allemaal leuke feestjes. Milkshake, heb ik ook voor gevraagd. Dus gaat uh, allemaal goed komen. Dutch Valley, Dance Valley volgende maand. Lowlands volgende maand. Ja, Baaspop, Into the Woods, A Day at the Park en Mystic Garden. Allemaal leuke feestjes. Dus, eh, eh. Gaat allemaal goed komen, denk ik, hè. Zien je, we hebben z'n antwoord genoeg gelul. Muziek, The Coup Guys en Alex Gieber. Met Dance, Dance, Dance.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 van uh, Retired. Mataja en Omrieg met Piano Lover. En daarvoor muziek van uh, Mickey Moore en Andy T. In hun remix van Ride to Life. Good Times. Tvm's antwoord. Vandaag uh, een van de eerste grote festivals uh, die plaatsvond uh, voor 15.000 bezoekers. Zoveel kaarten zijn er verkocht en die zijn echt allemaal aanwezig. Ik kan het je vertellen. Vandaag uh, verknipt Vandaag begon om 12 uur, duurt tot 11 uur. En allemaal in, uh, in, uh, in de meer, stukje weg. Kijk even naar de website verknip.org. Maar om er naartoe te gaan, ik denk niet dat je het gaat redden van hieraf. Toch pak een beter weer een anderhalf uur uh, minimaal rijden. Dus uh, verknipt. Ja, tot elf uur vanavond. En uh, Brainwash. Hij is er weer hoor. Vanavond om elf uur. Tot vijf uur in de ochtend in de Escape. Op natuurlijk het Remplandsplein. En voor meer informatie, check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen zandvoest Raimundo. Raymond. wil opstaan. het staan. Maar zijn naam is Raimundo. En vanavond heeft hij meegenomen NOC, Chandro en Santos. En de MC is Janto. Vanavond dus in de Escape. Het wekelijkse beetje Brainwash. We are back. Ja. Ja, daar zijn we heel blij mee. En nog een werkelijk feestje wat we altijd hadden. Tot voor de corona. Is uh, encore Vanavond Ancore en FunEx uh, Homecoming. Het begint om uh, rottenklok van middernacht. Het duurt tot 5 uur in de ochtend. In natuurlijk de Melkweg. En eh. Uh, Informatie: Ancore Amsterdam. Aan elkaar geschreven.nl. En uh, ja, Wie er allemaal komen, dat ga je daar allemaal meemaken. In ieder geval, leeftijd 18 jaar. En het duurt tot 5 uur in de ochtend. Zie je wel zand voor de night walk. Wat dacht je voor een uh, cornum en karma featuring Gregors met Underworld. It feels good. Het antwoord dat was muziek van uh, Juarez en Andrus met This Banky. Daarvoor horen we Mark Basson met Hold On. Zo weet het even we tijd voor een Nightwalk 10. Welke platen zijn er erg populair, ik mag het weer zeggen, in de clubs, op de stream en in de kroegen natuurlijk. En uh, trouwens Tomorrowland, binnenkort hè? Worldwide. Nog, uh, nog steeds op, uh, op een stream, want... Uh... Ja, ik krijg de vergunning niet los. Deze week op 10, want ik dwaal weer helemaal af. De Nightwalk 10. Deze week op 10. Michael Bublé. Bibi, moet ik zeggen. Met Kitty. God Claus. Met Paradise. Op 9 deze week. Mr. Diamond. Met Dance With Me. Op 8. Ivan Jack. Met Funky Pride. Op 7. Duke de Malt En Kit Enigma. En Let Me Dance. Op 6. Spiller. En dit keer met Sophie Alice Baxter. Met Groove Yet If This Ain't Love. Op 5, Ivan McVigar met Tell Me Something Good. En op vier, Ben Raoul met uh, French Plan. Op 3, Hot Sins 82 met Heater. De plaat is ook al regelmatig uh, uh, volgens mij gebruikt. Heater is een hele bekende hit. Op 2, deze week David Pang en Ramona Renka met Lift Your Hands Up. Vorige week draaide ik je voor je. En uh, deze week op 1. Nog steeds op 1. Gaat al heel lang op één. Ja, het past bij het weer natuurlijk. Milk and sugar. In de remix van Purple Disco Machine met Let the Sunshine. Ja, en die heb je zo vaak gehoord, die ga je misschien straks nog horen in de mix bij uh, DJ Cavaskelly. DJ Maus, zo niet, ik heb zijn playlist bekeken en uh, ja, heb hem niet bij zich. Uh, hij heeft hem wel bij zich, maar uh, nee, is al te veel gedraaid, is te commercieel zegt hij. We gaan door met muziek, Jay Vegas met One Day. C F nightwalk, nightwalk, nightwalk. Voor het Nightwalk zaterdagavond, iedere zaterdagavond zijn we bij. Van 9 tot middernacht het eerste uurtje beste van Dance. R&B een beetje pop tussendoor. Nou, vanavond alleen maar dance. Waarom? Lekker weer. Hè? Stapavond, feestjes. Vandaag even het geen, geen pop- of R&B plaatjes... maar wel gewoon lekkere muziek. Heb je natuurlijk het afgelopen uur kunnen horen straks. Na het nieuws en weer hoor je DJ Mouse met zijn Global house En straks in het derde uurtje vliegen we helemaal naar Italië. Bij de beste van de clubs uit Italië met DJ Bruno, Brunnen even muziek. Onderweg zometeen. Dirty Secrets met That Last Record. Maar eerst die Fabio uh, Chiruzzi met Hold Me Back. Ik zeg tot zometeen na de break. Skin, the dark brown, oh, the dark brown shades of my skin, the dark brown, oh, no, the dark brown shades of my skin, the dark brown, the dark brown shades of my skin, only add color to my teeth, oh, oh, a smash against my hallmark, that rocks my soul, oh, oh, oh. I'm black, oh, somebody tell me what can I do?